Je hebt zojuist drie borden hutsepot naar binnen gewerkt. Ach, er zijn weinig dingen waar ik uw moeder in volg, Hanneke. Haar hutsepot is er één van. <laughs> Doe haar mijn complimenten. Ze zal blij zijn. Als mm. je nog een beetje plaats blijft naast u. Kom eens hier, hè, mm -hmm. dat ik je schoen vastpak. Mm. Oh, dat is zalig hè. Oh. kindjes in bed, ons Bobke in zijn mand, en wij in de stemming voor eindelijk nog een gezellig avondje samen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 Allee, en de sleutel ligt dus bij die uh, Luc Maas. en bij vader en zoon Sion, letterlijk en figuurlijk. Je kunt het met uw ellebogen aanvoelen dat tenminste één van de twee meer weet dan hij wil zeggen, maar u komt mm -hmm. er wel achter. Ik heb voor mij een opdracht gegeven één en ander voor mij uit te vissen en mm -hmm. ja, oké, okay, oké, okay. ik zweeg al. <laughs> hmm. Heeft mevrouw een speciale wens? Mm -hmm. Ze laat het initiatief helemaal over aan mij. Ah, dat is. Oh, nee. Oh, laat la, drinken, Pieter. Ja, we zijn Ik heb antwoordapparaat van Pieter van In en Hannelore Martens. Oh, oh. Hebt u een boodschap voor ons? Strijk dan in na de trip. Dank u. Pieter, Jan hier. Ik heb informatie over Joke van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 Bart, hmm? zet dat af. En waarom? Daarom, we moeten praten. We moeten dan nu in de Maas, Ik ben af, zeg ik, en luister. Ik ben een en al oor. Gij weet hiervan, hè? Waarvan? Doe niet een ozel, van die sleutel van de Pelikaankelder. Gij weet hoe die bij Luc Maas is terechtgekomen. Als gij het zegt? Ik herkende hem direct van toen van hem hem liet zien.